Bij de provinciale statenverkiezingen zijn VVD en CDA in een nek aan nek race verwikkeld om de grootste partij te worden. Dat blijkt uit een exitpool van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. De PVDA verliest fors, D66 wint. Volgens Ipsos lijkt de coalitie van VVD en PVDA ook met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid meer te hebben in de Eerste Kamer. Ze zouden samen 35 van de 75 zetels in de Senaat krijgen. De exit poll betekent een verlies voor de VVD en een winst voor het CDA. De SP en D66 zouden strijden om de positie van derde partij. De PVV wordt de vijfde partij, de PVDA de zesde. Ipsos gaat uit van een opkomst van 49 procent. Vier jaar geleden was de opkomst nog bijna 56 procent. De gemeente Oog was als eerste klaar met het tellen van de stemmen voor de provinciale statenverkiezingen. Op een Oekraïnse website zijn gelekte foto's gepubliceerd... van wrakstukken van de MH17 op vliegbasis Gilsche rijen. Het zijn delen van het vliegtuig die worden gebruikt... in het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Op de beelden zijn stukken van de cockpit te zien... en van metalen deeltjes die waarschijnlijk afkomstig zijn... van het projectiel waarmee de Boeing naar beneden is gehaald. Het is niet duidelijk wie de foto's heeft gelekt. Anderhalve week geleden mochten nabestaanden... een deel van de wrakstukken op de vliegbasis bekijken. Bij de terreuraanslag in de Tunesische hoofdstad Tunis... zijn waarschijnlijk zeven Polen om het leven gekomen. Dat zou het grootste aantal Poolse slachtoffers zijn bij een terreurdaad... sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001. Er is nog veel onduidelijkheid over de terreuraanslag... in het archeologische museum in Tunis. Er zouden 22 doden zijn, onder wie 18 buitenlandse toeristen en twee daders. De slachtoffers komen onder meer uit Italië, Duitsland en Spanje. Over de daders en hun motief is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en de temperatuur daalt tot een graad of vijf. Morgen overdag geregeld zon en het wordt dan 8 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015, al 25 jaar. Live. Zfm. met, met nu. Peaceful Radio. Goedavond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1066 hier op CIVM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit nieuws-muziekprogramma. Geen nieuwe CD's in deze aflevering, maar dat maakt niet uit. Wel weer even kijken, 30 hele fijne werkjes. Voor de playlist verwijs ik je naar peacefulradio.eu en daar uh, kan je dat allemaal teruglezen. Ik wens je veel luisterplezier.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 The government, the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 Dibonet, <inaudible> Dibonet, Dibonet, Dibonet, Thank you. We'll be